Nu is Nieuws van 10 uur. Sophie Verhoeven met een steekpartij op een station in de buurt van München... heeft volgens Duitse media aan één persoon het leven gekost. Een man van 27 stak vanmorgen rond 5 uur op een station in het plaatsje Graving... met een mes in op willekeurige passanten. Vier mensen raakten gewond van wie er één in een ziekenhuis zou zijn overleden. De dader is door de politie overmeesterd. Bij zijn aanval riep de man volgens sommige getuigen Allah Akbar...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 Het weer nog, wolkenvelden trekken over en in het westen, midden en zuiden valt soms lichte regen. Die regen trekt weg, maar later vanmiddag neemt in het zuiden de kans op een bui weer toe. Het wordt rond 22 graden in het zuiden en 25 graden in het oosten en noordoosten. Morgen meer buien, soms met onweer. Het blijft warm. Dit was het NOMC. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Blarikum en Muiden, 10 kilometer. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Haven en Knap het Muidenberg, daardoor ook nog 7 kilometer. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 6 kilometer. Komt er een ongeluk de andere kant op, daar is de file 10 kilometer, die begint al bij Utrecht-Veemarkt. Daar is ook een rijstrook dicht bij Nieuwegein. Op de A27 van Almere naar Utrecht, 5 kilometer bij Beeldhoven en ook vrij veel verdragen.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 het de derde laatste uur alweer van Zandvoort op zondag bij CFM. er de singel nog een keertje van Clean Bennett. Dat was Rada B. Nou, 7 over 4, de ontknoping in de Eredivisie. Ja, we, het wordt steeds warmer in Nederland. En hier in de studio ook, want uh, ja, de 1-1 uh, van Ajax. Dat uh, Met nog iets meer dan tien, nou, nog een kleine 10 minuten te gaan. Uh, het wordt, het wordt uh, spannend. Uh, uh, hoe zou dit in Eindhoven zijn, denk je? Geen idee, geen idee. Joh. Ook oh, spannend. Jongen. Ja, ook spannend. En, uh, de, uh, even kijken, de, uh, voor ik het vergeet. De Ronde van Italië. Met <lacht> nog 42 kilometer te gaan. En met een voorsprong van 1 minuut 50 van het viertal. Waarom Cialinga uh, zal het er wel uitdraaien op een massasprint. Uiteraard, we, houden, ja, we proberen echt... we zitten in onze mobiele... alles staat aan, de teletext staat aan... Dus zodra het gescoord wordt in, in, bij Ajax... want dat is, PSV doet zijn morele plicht... en wint gewoon... en Ajax zal nog een doelpunt moeten maken... willen ze de landskampioen worden. Nou, zou dat eens een keer geen lukkie Ajax zijn vandaag? Ik heb geen idee. Nou, we houden we het wachten, nog. Wachten. Maar we gaan gewoon verder. We hebben voor u het laatste uur natuurlijk ook nog een pitreport... met nieuws over Max Verstappen... We volgen zoals gezegd de ronde van Italië. Uh, er wordt momenteel gehockeyd tijdens de play-offs in Amsterdam. Want uh, daar is een derde wedstrijd beslissend geworden: dat gaat over de best of three. Tussen Amsterdam en Oranje-Zwart. Bij de dames uh, is het gisteren beslist: was ook Amsterdam Den Bos. Maar Den Bos heeft tweemaal gewonnen. Dus die waren na twee gespeelde wedstrijden al Nederlands kampioen bij de dames. De heren uh, hebben nog een play-off en die wedstrijd is om vier uur begonnen. Half vijf het dier van de week, 3K uh, uh, heet deze poes. En het gedicht van de dag, het kan niet anders dan dat het gaat over moederdag. De titel is dan ook derhalve moeders. Dus ik zou zeggen, genoeg uh, reden en spanning om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Heb je een beetje zin in uh, jazz? Ik heb zin in jazz. Hier deze... is Saskia Laro, oh. te gek. Ja. an issue, dancing to the song, baby, good morning, get your freak on, and just jazz and jam, just jazz and jam, come on.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 Dit is niets dan een summer jam. Frans, Kane en Simon Danz. Dit is niets dan een summer jam. We're gonna party as, as we go. Lekkerheid deze zomer, ze op de zondagmiddag bij CFM Softworks. We die de dag Project en de Summer Jam. Nou, zover niks gaan is bij de Eredivisie, gaan we gewoon uh, het Formule 1 nieuws met je doornemen. CFM Race Radio, Pit Report. Want er is natuurlijk weer voldoende te doen rondom Max Verstappen, Albert-Jan. Ja, het zal uh, niemand, uh, de auto-liefhebbers, de uh, Formule 1-liefhebbers niet zijn ontgaan... dat Max uh, uh, de Red Bull uh, is overgestapt en Daniel K Kwiat terug is gezet, ja, terug is gezet naar uh, Red Bull. Uh, laten we kijken. Ik, ben, ik zit constant op mijn mobiel te kijken of er nog gescoord wordt bij Ajax. Dat uh, kan buur Ajax, maar... Het is een zwart beeld dus er gebeurt nog niks. Goed, terug naar Max. Max Verstappen heeft niet alleen de Red Bull bolide van Daniel Kviat overgenomen, maar moet het ook met zijn bandenkeuze doen in Barcelona. Sinds dit seizoen moet coureurs al enige tijd voor de een Grand Prix aangegeven welke banden ze dat weekend willen inzetten. Omdat de deadline voor het raceweekend in Barcelona al lang verstreken is, moet Max Verstappen in zijn eerste wedstrijd bij Red Bull Racing de compoundkeuze van zijn voorganger Daniel Kviat gebruiken en vice versa. Fiat koos twee sets harde banden, vier mediums en zeven zachte banden. Net als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. We stappen daarentegen selecteren een set harde, zes sets medium en zes zachte banden voor Spanje. Rubberleverancier Pirelli heeft vandaag bevestigd dat deze bandenkeuze in de praktijk gekoppeld is aan de auto en niet aan de rijder. Als Max zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo weet te kloppen, kan hij helemaal niet meer kapot. Al dus Guido van der Garde over de overstap van Max Verstappen van Toro Rosso naar Red Bull. Voor een coureur, die, voor een coureur is het niet makkelijk halfwege het seizoen van team te wisselen, al dus voormalig Formule 1 coureur van der Garde. Ik denk, dat, ik denk dat er best wat overeenkomsten tussen de auto's van beide teams bestaan. Het is niet voor niets dat Red Bull en Toro Rosso tot op zekere hoogte samenwerken. Maar er zijn aan de andere kant grote verschillen qua elektronica en bijvoorbeeld alle functies op het stuur. Daarnaast krijgt Max ineens te maken met een andere engineer. Ook, voor, ook dat vergt aanpassingsvermogen. Oftewel, het is een moeilijke opgave, maar tegelijkertijd een mega mooie uitdaging. Natuurlijk brengt bij deze overstap ook risico's met zich mee. Maar daarmee, daar moeten we niet, niet moeilijk over doen. Als je een kans als deze krijgt, moet je hem blind grijpen. Zeker als je zoveel talent hebt als Max Verstappen. Ja, die podiumpla podiumplaatsen komen er dit seizoen zeker aan. Nou, we zullen het zien volgende week zondag, twee uur. De Grand Prix van Spanje verreden in Barcelona. Ja, wat betreft de Eredivisie, de negentigste minuut is inmiddels ingegaan van de wedstrijd. Dus ja, nog een paar spannende minuten en dan weten we wie de landskampioen gaat worden, Albert Young. Uh, in Eindhoven zijn ze druk bezig met een podium aan het opbouwen. Ja, maar ja, er kan toch van alles gebeuren. I you. I'm China, The next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea, in my geisha, they go als we even kijken naar de eredivisie. Er is één wedstrijd nog niet ten einde. En dat is de graadschap tegen Ajax. De rest is allemaal inmiddels ten einde. En ook die wedstrijd is afgelopen. Nou, Dus Zee, wat betekent dat? PSV uh, landskampioen. PSV is landskampioen geworden. Knap hoor, maar Ajax heeft het wel laten liggen. Ja, ja, ja, jeetje. Het is gewoon 1-1 uh, geworden. Ongelooflijk. Ja, dat vinden dus, ze in Amsterdam. Nou ja, in, Eindhoven gaat, feest, uh, in Eindhoven gaat het feest uh, van start. gaat het feest van start. Zometeen naar de volgende plaat Even een volledig overzicht van de eindstanden van de eredivisie die vandaag gespeeld zijn met PSV als landskampioen. Inderdaad, ja, nou, ga ik straks naar de Haltestraat. Ik denk het wel. <lacht> ik denk het. <lacht> Wat is er daadwerkelijk gebeurd, hè, Albert Jan? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Jonge, jonge, jonge, jonge. Tegen zo'n laagstaande ploeg hebben ze 1-1 ja, gelijk gespeeld, de ja. Amsterdammers. Ik ben toch erg benieuwd. Ik, we hebben de wedstrijdbeelden helaas niet kunnen volgen. Maar ik ben toch benieuwd wat voor wedstrijd dat is geweest. Maar het is natuurlijk niet normaal, zeg. Nee. Terwijl PSV-gozen zijn, zijn plicht doet... Keurig, keurig winnen. Oké, okay, bij deze uh, Eindhoven gaat het feest uh, los. Oh, en en, en, en, en uh, de shirtjes van Ajax landskampioen 2015-2016, die kunnen uh, naar de recycling. En het is toch oh. goed dat ze die uh, reserveschaal nog eventjes uh, richting Pek uh, ja, ja, nou, uh, uh, uh, ja, hebben gebracht. Ja, <laughs> ja, heel, heel goed. Ja. Nou goed, volledigheidshalve, we zijn nog eens van de schrik bekomen... maar het is wel een ontknoping die je niet verwacht had eigenlijk. Nee, en uh, AZ is uh, door Europees trouwens. Ja, FC Groningen uh, ook, die, uh, dankzij hun overwinning. Maar goed, laten we even de feiten op een rij zetten. Allereerst, de Graafschap, Ajax... 1-1. En dan Pexvolle tegen PSV, daar werd het 1 tegen 3. Feyenoord NEC 1 tegen 0. En dan FC Utrecht AZ, een mooie overwinning voor de Alkmaarders... waardoor ze Europees gaan voetballen 1 tegen 3. Dan SV Groningen thuis tegen Heracles Almelo, 2 tegen 1. En dan FC Twente tegen Vitesse, gelijkspelletje 2 tegen 2. Ado Den Haag thuis tegen SC Heerenveen, 1-1. Rodi JC tegen Willem II, daar werd het 2 tegen 3. En last but not least, SC Cambuur thuis tegen Excelsior, 0 tegen 2. En nogmaals, mocht je het gemist hebben, PSV, landskampioen. En dan zeggen we, you win again, the Bee Gees. was Filip Kalku een beetje blij uh, over het short. Ja, zijn stem sloeg over. Joh, ja, jeetje, jeetje, jeetje. En ik kreeg net, net een berichtje door dat de sfeer in Amsterdam wat grimmig dreigt. Ja, te worden. dat vermoed ik ook. Dus uh, nou, laten we hopen dat we sportief blijven. Maar ja, het blijft een ongelofelijke ontknoping natuurlijk. Terwijl uh, de wielrenners van het Giro daar natuurlijk helemaal nog uh, niet bij stilstaan... want die moeten nog 22,5 kilometer. En uh, de voorsprong van uh, de kopgroep is inmiddels weer opgelopen tot 2 minuut 31... Met nog 22,4 uh, uh, kilometer te gaan. Met Chalinga natuurlijk nog in de voorste gelederen. En dan het dier van de week. Dat gaan we dat doen? Ja, dan zeg ik dat zegt. Goed, we gaan naar het dier van de week. Omdat Drika is gevonden, is haar leeftijd een inschatting. Ze is ongeveer 10 jaar jong. Ze is heel erg lief en ontzettend aanhankelijk. maar vindt andere katten in haar buurt geen goed idee. Drika zoekt daarom een huis voor haar alleen. Het liefst met een tuintje, zodat ze lekker naar buiten kan gaan. Drika heeft last van haar nieren en krijgt daarom speciaal voer. Bent u geïnteresseerd in dit lieve koppie? En heeft u een plaats in, uh, in uw huis, en in uw tuin en in uw hart? Kom dan snel eens langs om kennis met 3 te maken. 3 verblijft momenteel in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook al even op internet. www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook 3K verdient een thuis. En wil je die leuke en uh, mooie foto van 3K zien... dat kan via onder meer onze Facebook-site ZFM Zandvoort... of kijk op de CFM Zandvoort-app. Wow!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 Silla, Zombli en uh, hemel en aarde. Wat liet je me nou zien, uh, Albert nou, Ik kijk natuurlijk even op AT5. Terwijl het feest T in, uh, in Zwolle wordt gevierd. met zowel PSV-fans als met uh, PEC-aanhangers. Ja, is wel zo mooi. Het, zo hoort het ook. Uh, hè, en ik heb net een bericht gekregen dat de sfeer in Amsterdam centrum toch wat grimmig begint te worden. Hier de officiële uh, verklaring van AT5. Ajax heeft in de 34e landstitel vandaag. Niet, heeft de 34e landstitel vandaag niet binnen weten te slepen? In Duitelgem bleef de ploeg, de ploeg van Frank de Boer steken op 1-1 tegen de Graafschap. Doordat het PSV wel wist te winnen in Zwolle, werd het 1-3 tegen Peck. Gaat de schaal toch naar Eindhoven? Dankzij een goal van Amin Younes was Ajax in de 16e minuut nog wel op een 1-0 voorsprong gekomen. Jenny was kort daarna al dicht bij een tweede Amsterdamse treffer, maar de jonge Tsjech schoot een voorzet van Milik hoog over. In de tweede helft drong Ajax nog wel aan, maar maakte de graafschap gelijk. Smeets zette de thuisploeg in de 55 ste minuut... met zijn eerste goal van het seizoen, ook dat nog, <lacht> op 1-1. Ajax oogde vervolgens aangeslagen en dwong weinig meer af... waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. En de titel, zoals gezegd, naar PSV gaat. Oké, okay, we gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Moeders, hier horen ze dadelijk naar Dijs van de talky heads en de Slippery People... 13 minuten voor 5 uur geworden... het gedicht van de dag. Dit keer Moeders. Moeders, mag ik even met je praten? Als vroeger zo fijn en zo intiem. Al heb ik het oude huis al lang verlaten. Ik mis je en ik moest je gewoon even zien. Zeg Moeders, hoe vind je deze bloemen die kocht ik voor een hele, hele lieve vrouw. Ik ken haar al lang. Ik zal haar naam maar noemen. Moeders, die bloemen, die zijn voor jou. Nee, moeders, jou vergeten doe ik niet. Jij, die altijd voor me klaar stond. Ook al had je zelf verdriet. Ja... Tussen ons twee is toch zoveel, toch zoveel wat ons bindt. Ook al ben ik nu een man, maar ik blijf altijd jouw kind. Moeders, nu ga je toch niet huilen? Of toon je net, net als ik, je blijdschap met een traan? Ik blijf toch zo graag nog even bij je schuilen. Dan kan ik de storm van het leven weerstaan.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 Ik bleef toch zo graag nog even bij je schuilen. Dan kon ik de storm van het leven weer weerstaan. Voor altijd in mijn hart, mam. Omdat ik je nooit, nooit vergeten kan. Dankjewel Albert-Jan voor dit gedicht van de dag. Je hoort het gedicht Moeders. And it is always on my mind. Dicht van de dag draaien we deze van de Pet Shop Boys... en always on my mind. Jawel, er wordt er nog flink gesport uh, over John. Ja, we gaan weer over tot de orde van ja, de dag. de Giro, de Giro. Met nog uh, 7,5 kilometer te gaan... Uh, heeft de, uh, uh, licht John van Zeil momenteel met een 54 seconden nog voor op het peloton. En uh, uh, hij race nu richting finish. En ik zeg zojuist dat uh, de blauwe trui voor, Dum, uh, voor uh, Chilangi dus de, bergklasse mens, de trui uh, al net gedrukt is... dus die kan hij dan mooi, mooi zo naar de finish aandoen. Dus uh, de Giro loopt op zijn eind. Dan hebben we nog hockey. De beslissende wedstrijd in de play-offs. De tussenstand was 1 tegen 1 qua wedstrijden gewonnen... tussen Amsterdam en Oranje. Dus dit was een beslissende derde wedstrijd voor nodig. Die is momenteel bezig. En de tussenstand, met nog een dikke 20 minuten te gaan... is 2 tegen 1 in het voordeel van Oranje-Zwart... Oké, okay. en hier is home van Doutan. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning, till it all collides.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 Ja, en uh, ik kan mededelen dat zojuist uh, Oranje-Zwart weer gescoord heeft... en de stand op 3-1 heeft gebracht. 3-1. Dus Oranje-Zwart op weg naar de landstitel in de hoofdklasse Hockey Heren. Oké, okay, deze uitzending uh, zit er weer op. De zandvoort op zondag. Volgende week, uh, daar zit collega Andor hier trouwens. Op zondag. Op zondag, ja. met de uh, Pinkster Racers ja. op circuit. Klopt, en dan gaan wij uh, Formule 1 kijken. Kijken ja, hoe ja, Max Stappen nu te gaat doen. In de Red Bull. Ja, maar zaterdag zijn we er weer. Zo is het zaterdag, met zoveel het op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondagavond, ondanks alles, hè, zou ik maar uh, voor de ajaxide zeggen. Ja, maar goed, het leven gaat door. Ja, zo is het. En nog 4,1 kilometer te gaan in de uh, Giro d'Italia... met uh, nog een uh, voorsprong van 33, 32 seconden... Van, uh, door Johan, de man uit Zuid-Afrika. Dus het zal uitropen op een massasprint. Wij zeggen tot volgende week. Dag, tot Sprengen volgende week. Doei, doei.